Middernacht, het is zaterdag 20 juli, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnen hebben een basis gelegd... voor hervatting van het vredesoverleg. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd. Als alles goed gaat, komen vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnen... volgende week in Washington bijeen voor voorbereidend overleg.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 Hij deed dat een week na de vrijspraak van een burgerwacht in Florida, die terecht stond voor het doodschieten van een zwarte tiener. Hij zei dat er maar weinig Afro-Amerikanen zijn die nooit hebben meegemaakt dat automobilisten hun auto snel op slot doen als ze voorbij lopen. President Bouterse is benoemd tot leider van de Scouts in Suriname. Een scout in Nederland heeft geprobeerd om dat te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Bouterse is in Nederland bij Verstek veroordeeld voor drugshandel.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 Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholter. Goedenavond. Fijn dat u luistert naar Casa Luna. En mijn gast vannacht is iemand die u vooral aan zijn stem zal herkennen. Luistert u maar. Paume, rechtstreeks. Paume! 2-0! Maatje Paume! Dit kan niet meer fout gaan! Hij weet het al, de armen gaan de lucht in. Paul me juicht, want de hockeysters zijn opnieuw Olympisch kampioen. Ja, u hoorde NOS Studiosport commentator Filip Koker... bij de huldiging, of bij de, de wedstrijd van de Olympische Spelen in, uh, in Londen. Hij glimlacht er nu nog, hij grijnst erbij nu. Een, uh, een mooie herinnering. Goedenavond, Filip. Ja, een mooie herinnering. Het is wel vreemd om in deze... Rustieke sfeer terug te gaan naar dat hectische moment. Ja. Ja, het was een van de meest best bekeken momenten hè, tijdens de Olympische Spelen voor Nederland. Ja, niet zozeer de wedstrijd zelf. Die was ook heel goed bekeken. Maar vooral de prijsuitreiking waarbij die, de dames de gouden medaille keken. Dat waren, daar keken 4,1 miljoen mensen naar. Dat was de je weet best... het nog. Ja, ja dat, dat vergeet je nu snel. Dat was de best bekeken uitzending van de Olympische Spelen bij ons in Nederland. Ja, en ja. dat straalt dan ook wel af op de commentator? Zoiets? Absoluut niet. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Philip Koker die kijkt voor ons normaal gesproken naar voetbalwedstrijden en naar hockey. Maar hij pakt soms ook wel eens een pen ter hand. Of beter gezegd, zijn laptop. Dan verandert de sportcommentator in een schrijver... die zijn observaties omzet in prachtige zinnen. Over zijn vader bijvoorbeeld, die Alzheimer krijgt. En wat er dan met hem en de schrijver gebeurt. Hij schreef zijn ervaringen op in het boek. Ik laat je nooit in de steek. En soms doopt hij zijn virtuele pen in azijn en schrijft een ingezonde stuk waar de verontwaardiging van afspat. Zoals vorige week in het NRC Handelsblad met de strekking: Ouderenzorg is geen plantsoenendienst. Filip, uh, dat had je echt vanuit een soort woede geschreven. Hè? Nee, niet zozeer woede. Als wel dat ik het uh, ja, uh, soms uh, niet begrijp. En ik, vooral omdat ik het zo jammer vind. Ik bedoel. Uh, de, Leg even heel kort uit waar het over ging. Want dat... Nou ja, het, het was naar aanleiding van de zaak in Deventer... waarbij mm -hmm. een, een, een wethouder voorstelde, noodgedwongen door bezuinigingen overigens... dat uh, ja, ook maar de lichamelijke verzorging van uh, ouderen, van dementerende, van iedereen die zorg behoeft, dat het ook wel gedaan kon worden door uh, werklozen. Dus door mensen die daar een, geen opleidingen hebben... die daar helemaal niet de zakenkundig in zijn. ja. En uh, nou weet ik... Ik uh, heb mezelf een beetje verdiept ook in, in die materie. Ook uh, naar van het boek waarover je het net had. En ik weet het ministerie van VWS... Ja, dat is een, een ankerpunt in het verzamelen van informatie. Er zitten hele goede beleidsambtenaren. Dat is uh, een speerpunt. Daar wordt ja. heel veel geld voor uitgetrokken tegen ouderenmishandeling. mishandeling. Daar zijn ze enorm goed bezig. Al die spotjes ook, hè? Die die spotjes ook, ja. We, we, we. Daar, daar wordt enorm veel kennis over verzameld. Daar doen ze er echt wat tegen. Dus, ja, dat heeft echt wel prioriteit... En dan moet dat uitgevoerd worden, dat gebeurt natuurlijk op lokaal niveau. En als gevolg van uh, bezuinigingen en niet goed nadenken... Ja, lopen diezelfde uh, ouderen, die eigenlijk in bescherming worden genomen uh, in, uh, door de nationale politiek... Mm -hmm. Ja, daarvoor worden risico's verhoogd op de lokale politiek. Dus de, de overheden werken elkaar eigenlijk een beetje tegen, daar is niet goed over nagedacht. Nee. Nou, je zei het zelf al, uh, jouw vader heeft Alzheimer, dus daardoor ben je ervaringsdeskundige, kun je daarover... Uh, meepraten. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, ik wil nog even zeggen tegen de luisteraars. Uh, uh, dit is dus het onderwerp. Wat doet de ziekte met de patiënt... of zijn of haar omgeving? En u kunt hierover twitteren... op het uh, #casaluna of uh, hashtag Casaluna. In de tweede uur gaan we door op het onderwerp. Dus dan kunt u nog vragen stellen. En u kunt de uitzending morgen terugluisteren... Uh, via de Radio 1-site. www.radio1.nl slash En daar kunt u ook zich op een, abonneren op de nieuwsbrief. Wij gaan even door met het NRC-artikel. Want jouw punt was eigenlijk... Um, ja, ik, ik, heb het, ik heb het hier voor me. Wat, wat zijn de diploma's van de beroepskrachten nog waard... als ongekwalificeerde mensen ook ouderen mogen verzorgen? Ja, zo is het ook. Ja, Het gaat natuurlijk om, om thuiszorgmedewerkers. Want thuiszorgmedewerkers... Uh, ja, er moet gesneden worden in de zorg. Dus mm. uh, thuiszorgmedewerkers... Die uh, verliezen hun baan. Of erger nog, de, de vaste banen gaan eraan. En dan moeten ze zich als ZZP'er weer aanbieden. En dan doen ze eigenlijk hetzelfde werk. Maar tegen wellicht nog 60% van het salaris. 60% van de, van de uurnorm die daarvoor staat. Ja. Alles wordt norm uitgedrukt. Het gevolg is dat bijvoorbeeld alleenstaande ouderen die uh, zorg nodig hebben. Uh, dat die dan thuiszorgmedewerkers uh, op bezoek krijgen. Die heel snel uh, alles moeten afvinken, En heel snel doorheen moeten, die geen tijd meer hebben voor een praatje voor. Ja, en dan... Eh, ja, ik moet er even snel doorheen, maar... Dan, ja. Er wordt dus eigenlijk een knip gemaakt... tussen verpleging en verzorging. De politiek gaat er in de bezuiniging eigenlijk vanuit... dat uh, de, de, de verzorging, uh, lijfgebonden zorg... ja, dat kan misschien nog wel door, door thuiszorgmedewerkers gedaan worden... hoewel de gemeente Deventer daar dus anders over dacht. Maar uh, andere gemeenten ook wel. Ja. En uh, ja, de dingen die erbij komen, dus boodschappen doen... Uh, ...ondersteuning, het, het afbinden van uh, de, de pleisters plakken, dat soort dingen... ...dat kan dan wel door anderen gedaan worden... ...en die hoeven dan niet eens betaald te worden. Nee. Daar moet dus een knipper. Dus, dus de helft van de zorg eigenlijk... ...dat kan wel door ongekwalificeerden worden gedaan. Ja, dat vind ik al riskant. Maar, en, ja, als wordt... Even advocaat van de duivel spelend. Er moet inderdaad bezuinigd worden, zeg je ook al. Het, het groeit ons allemaal boven het hoofd. Ja. Kan dat dan niet een beetje... Is, is, ...is dat niet logisch om dat te denken? Ja, maar... Je kunt toch een boodschap voor, voor je bejaarde buurvrouw doen? Nou, nou, daar is niks op tegen. Natuurlijk kun je een boodschap doen... Maar we hebben het hier wel, ik bedoel, ik schreef dit vanuit de optiek van ouderenmishandeling, mishandeling, mm -hmm. wat nu een groot thema is landelijk. Er zijn campagnes voor opgezet, daar heeft de minister zich voor ingespannen, de staatssecretaris van Rijnen zich daarvoor ingespannen, er zijn spotjes voor. Want, uh, het toch blijft... geloof over dat uh, oudere mishandeling is twee keer zo erg als kindermishandeling nog, hè? Ja, Bijna twee keer zo erg, ja. ja. De, de, de overheid gaat ervan uit dat er ongeveer 200.000 gevallen van ouderenmishandeling mishandeling zijn per jaar. Dat is behoorlijk, ja. Ja, ja maar uh, ik moet daar wel weer meteen bij zeggen... daar valt wel alle, daar valt onder dat iemand in elkaar geslagen wordt... of dat uh, zelfs seksueel misbruik valt eronder. Maar ook uh, als je bijvoorbeeld aanbiedt om voor iemand boodschappen te doen... Mm -hmm. en je houdt het wisselgeld. Er uh, ja, zitten dus allemaal gradaties zitten daar wel in. En dat maakt het ook een beetje warrig. En dat maakt het ook een beetje dat je denkt... ja, ja moeten we die, dat getal van 200.000 wel serieus nemen? Maar ja, je moet toch ergens komen tot ja. een serieuze schatting? En wat is jouw angst dan precies? Mijn angst is dat... Um, dat natuurlijk, uh, uh, straks komen er uh, ongediplomeerden... komen op bezoek bij alleenstaande ouderen. Die ouderen die zijn breekbaar, die zijn angstig. Hm. Zeker als je een, een ziekte hebt als dementie... Mm -hmm. dan heb je soms al waandenkbeelden. Dan, heb je al, uh, dan hecht je aan alles wat vertrouwd is. En wat je nog kan bevatten. Alles wat vreemd is, is eng. Ja. En straks komt daar, uh, niet één, maar er komen daar meerdere mensen op... die toevallig die dag dienst hebben. En die komen dan binnen en moeten iets voor jou doen. Ja. Als je je inbeeld wat er dan omgaat in zo'n alleenstaande ouder. Dat je iemand in je naaste omgeving moet dulden die je niet kent. Die er nou, soms imposant uitziet. Maar die in ieder geval ook geen opleiding heeft om jou te verzorgen. Nee. Terwijl die mensen ook verlegen zitten om aandacht. Nou, ik denk dat je... kijk, uh, ja, Wat de overheid centraal stelt is het niet-pluisgevoel. Als een ouder zich niet-pluis voelt, dan ruik je onraad. En dan moet je alarm slaan. Dat is ook het advies aan de professionals. Ja. Ik denk als een... ...ouderen die staan, ...een werkloze of iemand die niet gemotiveerd is... ...die niet gediplomeerd is... ...als die, die om bezoek krijgt... nou, ...dat is niet pluis voor zo'n ouderen. Ja. En ook afgezien daarvan misschien... ...dat ze ook geïrriteerd raken door zo'n ouderen... ...en dat ze dan misschien wel zeggen... ...man, waar bemoei je je mee? Of ja, en ook de, de voornaamste motivatie... Ja. ...voor een werkloze om... Dat werk te doen, zieken verzorgen, een boodschap doen... maar ook bijvoorbeeld ja, pleistersplakken zei ik al maar ook lichamelijke verzorging... want dat wilde die wethouder in Deventer bijvoorbeeld... dat is het veiligstellen van een uitkering. Want doe je het niet, dan word je op je uitkering gekort. Daar zit geen medische noodzaak achter. Daar zit geen roep om iets, iets te willen doen met mensen. Mm -hmm. Ja, ja ik, ik hou expres even stil, want dat, is, dat moet je even goed bij stilstaan. Wat, je hebt het aan de lijve ondervonden, hè? jouw vader ja, met Alzheimer. Uh, zie je dan echt dat hij dat van iets kleins meteen al van slag raakt? Nou, ik kan me nog voorstellen, toen mijn vader net uh, uh, alleenstaand uh, was en uh, Alzheimer kreeg, gediagnosticeerd was, toen kreeg hij ook zo'n gesprek met uh, een, een thuiszorgmedewerker. Of dan, uh, ja, dat was dan een alfa hulp, zou die dan moeten krijgen. Ja. Daar was ik dan bij, omdat hij dan gerustgesteld zou worden. Er kwam zo iemand langs en die moest dan een indicatie hebben... wat mijn vader dan nodig had. En weet je wat er toen gebeurde? Hmm. Mijn vader ging zitten en die voelde een soort weerzin... tegen die vreemde mevrouw die alles van hem moest. En die ging ontkennen dat hij Alzheimer had. Ja, ja. Die ging zich verzetten. Die, die zei, er is met mij niks aan de hand. En die ging die mevrouw een beetje beledigen. Dat deed hij niet bewust, maar ja, dat, dat, dat is eigenlijk... Ja, zijn karakter veranderd. En hij wilde die vrouw weg hebben. Dat was bedreigend voor ja. hem. En uiteindelijk ging die mevrouw ook een beetje beledigd. En mijn vader was opgelucht. Maar... Dus die mevrouw wilde alleen maar goed doen. Ja, geen indicatie daardoor. Nee. En het was een, een clash van misverstanden. Ja. Dat ga je krijgen. Je moet wel mensen hebben die daarmee kunnen omgaan. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Maar in Deventer, dat, is nu, dat lijkt nu van de baan hè. Alleen in jouw artikel schrijf je van ja, wacht eens even, straks in 2015. Krijgen de gemeente allemaal van dat soort taken? Ja. Op een bordje ja. van het Rijk. En wie weet welke gemeente dan toch weer met zoiets van verstal haalt. Nou, het, het is goed om te brengen. Deze, uh, deze wethouder, die is een beetje gestruikeld over de politieke naïviteit. Die heeft het eigenlijk te eerlijk gebracht, misschien ja. wel. Die is een beetje voor de troepen uitgelopen. Dat was politiek gezien niet zo slim. Nou, daar heeft ze ook een. Uh, een motie aan de broek gekregen, maar ze mag wel blijven zitten. Voor. Het wordt er nu weer vergeven. Maar het is geen uitzondering op de regel. Er zijn meerdere gemeentes die noodgedwongen denken aan dit soort maatregelen. Het is ook natuurlijk een verdringing op de arbeidsmarkt. Hè, wat ook wel een ander serieus probleem is daarmee. Hm. Maar uh, dit gaat gebeuren dat mensen lijfsgebonden zorg krijgen... Uh, door mensen die daar niet voor gekwalificeerd zijn. Ja. En dat is een heel groot risico. Wat dat betreft is Deventer is helemaal geen uitzondering op de regel. Want ze moet, de gemeente moet het straks heel veel taken overnemen ja, min, uh, met minder geld. Alleen de hele zware indicaties... Dat ze, ja. Ja, ik zal niet in detail treden, maar het is zorgzwaartegroep 5. Hmm. Ja, die, die, die, mogen dan, die houden dan de, die bedragen. De rest gaat naar de gemeentes toe. Die krijgen daarvoor volgens het laatste voorstel 60% van het bedrag... wat er nu voor uitgetrokken wordt... De, gemeente, de de landelijke overheid denkt dat ze daar wel voor kunnen. De gemeentes betwijfelen dat allemaal. Zeker mevrouw Jortsma, die over de, alle gemeentes in Nederland gaat. Ja. Ja, en daar moeten ze dan maar mee uitzien te komen. De gemeentes hebben over, op het hele terrein hebben ze al minder geld. Ja, ik hou me hard vast. Ja. Ja, want ook staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid heeft ook al gezegd... van ja, die buurman en zo, die kan best eens wat doen. En mm -hmm. het angstbeeld is toch van dat je, dat je, dat je dus je buurvrouw dat of dat ik zo... Daar heb niks mis mee natuurlijk. Als een buurman wat kan doen, als familieleden ja. wat kunnen doen... dan zijn ze aan de eerste aangewezenen. Ja. Maar naar het toilet brengen? Ja, dat zou ik niet graag aan je buurman nee, overlaten. dat nee. soort dingen is natuurlijk al heel lastig. Ja. Ook zelfs daarvoor moet je gekwalificeerd voor zijn. Want wat doe je nou met, met open wonden die bijvoorbeeld... Hè, en, je, en je gaat naar het toilet... Ja, dat soort dingen spelen mee, ja. Ja. Dus, nou ja, jij kunt er ook... Je, je, je, je hoorde, ik hoorde het al, je had uh, je echt even verdiept in, in de materie. Maar dat komt omdat je vader al jaren aan Alzheimer leidt. Ja. Uh, en dus ook als ouder is misbruikt in feite. Hè? Want daar gaat jouw boek over. Ja. Uh, vertel heel veel in het kort wat daar de zaak was. Want hij, plotseling ging hij trouwen met een vriendin die die eigenlijk niet zo mocht... En vervolgens was er een notaris oh, nee. die daarmee speelde? Nou, hij, mijn vader was een alleenstaande man. Die woonde op een, in, uh, aan, de, aan de Friese Meer. had een mooi huis. Hij was, uh, had net zijn bedrijf verkocht. Een bedrijf in, in, in lijsten van schilderijen. Hij uh, uh, ja, had zijn hart verpand aan een, aan, aan een vrouw in Ierland. Een vrouw die, hij eigenlijk, uh, ja, die niet zo goed bereikbaar voor hem was. Want die vrouw was zelf getrouwd. Dat was ook alweer weer een complicatie. Ja. Hij had jaren eerder, had hij één jaar samengewoond met een vrouw van Poolse Afkomst. En daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Hebben ieder een eigen huis gekocht. En toen mijn vader uh, Alzheimer kreeg, woonde hij alleen. En naarmate die tijd vorderde En hij, uh, mijn vader steeds behulpbehoefende. werd, kwam die vrienden ook weer vader vaker langs. Mijn vader stelde dat op zich best op prijs. Mm -hmm. Natuurlijk, dat is helemaal niet... Uh, maar mijn vader was niet van plan om er ook weer een relatie mee te beginnen. Dat heeft hij naar ons toe, naar de kinderen, uh, heel vaak duidelijk gemaakt. Ja. Die vrouw die uh, wilde die relatie wel en die wilde in ruil voor die zorg uh, ja, toch wel nou, uh, steeds meer terug hebben. Ook in, in emotioneel opzicht. Nou ja, de, dat proces beschrijf ik in het boek. Maar ook in materieel opzicht. Uh, uiteindelijk wel. Maar uh, ja, bedoel, ik denk eerst dat het verlangen mm -hmm. emotioneel komt. En daarna komt de, de materie erachteraan. En uh, nou, ik zou, er zijn natuurlijk uh, emotionele drukmiddelen gebruikt die uh, behoorlijk heftig waren. Uh, nou, uh, gewoon chantage? Dat je zegt emotionele van, chantage. ik ga weg? Of, of, ja, uh, zelfs mijn vader heeft zelfs uh, in zijn ziekte, in de schemenfase, heeft hij nog wel hetzelfde het woord emotionele chantage gebruikt hm. tegen mij. Um, en uh, nou, om een lang verhaal kort te maken, ze zijn uh, in het geheim getrouwd. Uh, op het moment dat mijn vader... Uh, nou ja, de, taal, de, taal, de schriftelijke niet meer kon lezen of schrijven. Hij een zekere notariële actus niet meer kon begrijpen. Ja, hij heeft ons volkomen daarmee mee verrast. Ja. En de notaris die deze actus heeft opgesteld is ook veroordeeld hiervoor. Ja, maar dat hebben jullie als kinderen dus. Jullie zijn in die rechtszaken begonnen. Dus jullie zaten er behoorlijk achteraan. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Niet meteen. Het was eerst, eerst waren we in shock, maar daarna is dat wel gebeurd. Ja. Ja, maar dat is dus echt ouderenmishandeling. misbruik maken van de situatie. Ja, ja dat is misbruik van de... Maar ja, ik bedoel, kijk, er is natuurlijk gebruik gemaakt van de ziekte van mijn vader. Mm -hmm. En ik heb het een beetje moeite in dit geval met de term ouderenmishandeling, Hoewel het wel daaronder valt. Ja. Want ik bedoel, mijn vader is namelijk... Ik denk meteen, uh, associatie heb je dan met fysieke mishandeling. Ja. Nou, dat is, dat is niet gebeurd. Maar hij is natuurlijk wel behoorlijk onder druk gezet. Hij kreeg ook te horen van, nou ja, als jij niet met mij trouwt... dat hebben we kunnen reconstrueren. Als, als jij niet met mij trouwt, ja, dan, uh, dan ben je helemaal alleen... want je kinderen geven toch niet meer om je... en dan uh, ja, sta je er alleen voor. Ja, dat, dat is toch de angst van zo iemand maar die ziek is? Is. Dat, is dat de angst. Mijn vader kwam al de deur niet meer uit... en ja. hij wilde de ziekte al verborgen houden voor de buitenwereld. Hij was enorm bang voor decorumverlies en terecht natuurlijk. Nou, laten we nou even teruggaan naar. Even, even een stapje terug van voor de luisteraars die, uh, die, die net inschakelen, Philip Koken NWS-commentator. Um, met hem praten we over uh, Alzheimer, omdat zijn vader dat is, heeft. En, um, we spreken ook van nou ja, wat het met je doet en, en hoe we daar tegenaan kunnen kijken. Die ziekte Alzheimer, waar hebben we het dan precies over? Wat gebeurt er dan met je? Ja, het belangrijkste vind ik altijd, als je het hebt over Alzheimer is. Um, dat je je gevoel voor plot kwijtraakt. En daarmee, be oh. ja, ja, daarmee bedoel ik dat als wij, die geen Alzheimer hebben... naar een, de keuken lopen met de opzet om koffie te gaan zetten... dan uh, lopen wij naar de keuken en wij zetten koffie. Een Alzheimer-patiënt denkt, ik ga koffie zetten, loopt naar de keuken... en onderweg weet hij niet meer wat de plot is van zijn actie. Dus wat hij zou gaan doen. Dus die raakt zijn hele oriëntatie kwijt. Mm -hmm. En dat is niet alleen met koffie zetten, dat is met alles zo. Dus je korte termijngeheugen is het eerste wat sneuvelt. En dat maakt mensen radeloos. Ja. En vandaar dat ik ook iedere keer... bij elke bijeenkomst waar ik ook ben erop hamen van dat het zo belangrijk is dat mensen in hun vertrouwde omgeving blijven zitten. Want dat is nog het enige waar ze zo een beetje op kunnen bouwen. Ja. Ja. Ja. Maar ter voorbereiding zie je opeens de getallen langskomen. Eigenlijk besef je dat nauwelijks. Hè? Kwart miljoen mensen hebben dat nu. Ja. Uh, Elk kwartier komt er een Alzheimer-patiënt bij... Ja. En in 2040 dan moet het ongeveer verdubbeld zijn. Tot, tot, tot, een, miljoen, tot een half miljoen mensen. Echt. Ja. Gigantische aantallen. Is het een onder, onderschatte ziekte? Nou ja, je hebt een uh, professor van het uh, vu Medisch Centrum van Philips Scheltens. En die noemt het al een nationale ramp. Ja. En dan en... zeggen sommigen: nou, die overdrijft misschien een beetje. Ja, natuurlijk wordt het onmiddellijk gezegd. En, uh, en, en misschien is dat ook wel zo. Want misschien. Uh, hè, dat, dat, uh blijkt weer uit de laatste onderzoeken... dat het misschien niet zo erg stijgt als het nu al wordt beweerd. En misschien is dat ook alweer zo. Maar uh, ja, als het zou maar de helft zijn. al zou maar 400.000 zijn... Wat, waar het geloof ik nu op uitkomt... dan in de meest optimistische beramingen... dan is het nog een grote ramp. Daar zijn wij niet op voorbereid. Als je beseft dat wij nu al jaarlijks in Nederland... 4 miljard uitgeven... aan alle zorgkosten die samenhangen met Alzheimer. Ja. En dat dat alleen maar meer wordt. Ja, dat... Ik weet niet of we dat nog kunnen dragen, allemaal. En dat. Uh, ja, het, het, niet voor niets is er een delta-plan dementie opgezet door. Uh, door onze overheid. En niet alleen door de overheid. Ja, ja. Weer is vee, weer is de spil. Maar dan moeten. vele organisaties gaan, daar, gaan daarin mee. Want het, is, het behoort al tot. De, tot de, in de top 10 van doodsoorzaken. Ja, je gaat niet dood aan, aan Alzheimer of aan dementie. maar wel aan de gevolgen eraan. En allemaal bijkomende ziekten. Want het, het verzwakt je hele lichaam. Het verzwakt eerst je geest, maar het verzwakt ook wel degelijk je lichaam. Er gebeurt wel alles met je. Maar, uh, je hersenen verschrompelen, als het ware? Ja, nou, het is eigenlijk zo dat de, ja, de laatste vinding is weer... dat het komt door een tekort aan eiwitten. En eiwitten worden afgebroken. Waardoor je eigenlijk de, de cellen in je, in je hersenen... Mm. geen contact meer met elkaar kunnen maken. En dan, dan heb je weer het, ja. wat ik zei over het, dat je geen plot meer hebt. Want dan, uh, Elke logica in je hersenen gaat dan weg. En dat uh, Wanneer had je bij, bij je vader het eerste moment dat je dacht: hé, hey, er is wat aan de hand? Iets vreemds, want het was, het was, een, hele, het was een ondernemer en een imposante vent, een ja. zeezeiler. Ja. Wanneer dacht je: hé, hey, pa, wat is er? Nou, al jaren uh, voordat de officiële diagnose kwam, wist ik dat er iets met hem aan de hand was. Huh? Maar of het dan altijd, want mijn vader heeft daar namelijk ook twee keer de, daarvoor, één en drie jaar daarvoor, precies te zijn, heeft hij ook een jaar gehad. Nou weten we van tia's wel dat het proces... Een hersenbloeding. Hè? Ja, een hersenbloeding, ja, een propje in de uh -huh. En uh, nou weten we inderdaad dat als je een tia hebt of een hersenbloeding... dat dat dementie uh, versnelt. Dus dat is waarschijnlijk ook wat er met mijn vader ja. is gebeurd. Hij had al gevoel. Maar ik zag bijvoorbeeld al... Mijn vader ging dan naar recepties toe. Uh, bijvoorbeeld hè, bij, uh, bij de hockeybond, hij is sportbestuurder geweest. Of bij uh, zeezeilen, bij zijn bedrijf. En dan uh, kwamen er mensen naar hem toe, die schudden hem de hand en die gingen een verhaal vertellen. En dan zag ik al hoe mijn vader zich eruit redde. Namelijk, hij liet een ander praten. Hij wist helemaal niet meer wie hij voor zich had. Ja, maar dat hebben we allemaal wel eens, toch? Jawel, jawel. <laughs> ja, maar uh, jij ontdekte het bij je vader. Ja, zo. ja. ja hij, hij wist volstrekt niet meer met wie hij van doen had. En hij had dan manieren ontwikkeld om anderen dan hun verhaal te laten vertellen. En om op met momenten ja en nee te knikken. En dan uh, zijn die leuk dat je gesproken te hebben. En dan had hij zich eruit gered. En mijn vader heeft, heeft zich zo nog heel lang kunnen redden. Tot maar, de diagnose kwam. Uiteindelijk, hè? 2002. Ja, in ja, november 2002 kwam de diagnose. Ja. Wat gebeurde er dan met, met, met je vader en met jou? Ja, het, het was, hij was natuurlijk gebroken. Uh, we zijn meteen gekomen. Hmm. En we hebben met hem gepraat. en Er kwam ook wel een soort opluchting. Dat, het, ja, dat, het, dat de ziekte nu een naam had. En dat hij wist wat eraan gedaan moest worden. Maar al vrij snel uh, ja, bleek dus hoe ernstig het was. En mijn vader ja, was heel erg verdrietig. Echt heel erg verdrietig. Een gebroken man. Um, die, ik eigenlijk als, uh, die ik eigenlijk zelden had zien huilen. Een nee. echte man huilde niet volgens mijn vader. En die toen wel echt tranen in zijn ogen had. en uh, Niet meer wist wat hij, wat hij eigenlijk moest doen. Maar tegelijkertijd, ja, dat, dat duurde me heel even. En hij richtte zich meteen op. En zei, nou dan gaan we ook een plan maken. En dan... Gaan we uh, zeggen hoe, de, hoe eventueel het einde eruit moet zien en hoe ik het wil en een wilsver verklaringen opstellen. En we hebben hem meegenomen op vakantie naar de, naar de Nederlandse Antillen. Ja. Wat we al een keertje gepland hadden dat hij nog een keer mee kon. En dat hij. Nou ja, dat is ook heel raar, want ja, natuurlijk, als je een jong gezin had, wat ik toen nog had, ja, dan neem je natuurlijk niet je vader mee op vakantie. Maar ja, toen, toen wel. Ja. Ja, zo is het eigenlijk gebeurd. Maar het is eigenlijk wel heel, heel organisch gegaan. Dat we hem nog wilden laten genieten, van mijn vader kon ons genieten, Maar dat we ook nadenken over, ja, wat nu? Maar is het moment dat je weet, dat je dus af gaat takelen, en, en, maar dat weet je bij volle verstand nog. Is ja. dat ook niet heel zwaar? Dat was ook heel zwaar. En mijn vader kon heel goed praten over de gevolgen. Hij wist precies wat hem te wachten stond. Dat, dat, daar was hij rationeel genoeg voor. Hij kon ze er heel goed op voorbereiden. Maar mijn mm. vader was ook wel iemand van... Ja, als ik definitief beslissingen moet nemen, dan is het later. En hij kon heel goed beslissingen nemen voor later. Mm -hmm. Zolang het maar niet nu was. Mm. Ik, ik kan wel een voorbeeld nemen van... Uh, uh, we, hadden, uh, uh, we zouden een wilsverklaring opstellen. Dat hebben we ook gedaan. Daar hebben we heel goed over gepraat. Wat die euthanasie. Ja. Een ja. euthanasieverklaring, een medische verklaring. Een ja, uh, niet-behandelverklaring hoort er ook bij. En we zouden ook meteen mentorschap, bewindvoerderschap... zouden we meteen ook regelen. En op het moment dat we dat wilden gaan doen... Mm -hmm. ja, toen werd mijn vader echt heel emotioneel. Dat betekent toch een beetje dat de regie over zijn eigen leven kwijtraakt. Ja, en toen kreeg hij tranen in zijn ogen. Toen zei hij, kun je dat nou niet even uitstellen? Ja. En toen heb ik, ja, had ik toch met hem te doen. En toen zei ik, oké okay, pa, we wachten wel even. En uiteindelijk heb ik zo lang gewacht tot het niet meer kon. En dat is achteraf uh, wel een... Uh, het kon ook niet meer later, nee? Nee, want toen. Uh, nee, op het moment dat ik het nog. Uh, ja, dat het eigenlijk zeer opportun was om te doen, toen was hij eigenlijk al. Uh, ja, dat, dat was nog vlak voor het geheime huwelijk en toen was hij eigenlijk al niet meer goed bij. Dus, maar men wacht, dat is heel natuurlijk, natuurlijk zo lang mogelijk. Ja. Want je geeft iets toe natuurlijk dan, hè? Ja, natuurlijk. En mijn vader wilde, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen... hij wilde nog heel graag bij autorijden. Autorijden was de enige manier van, ja, van vrijheid nog. Ja, en de, dat had hij zijn leven lang gedaan. En zijn, zijn ritjes werden steeds korter. Alleen maar nog de wegen die hij kende. Alleen nog maar de weken zijn wijk en zijn stad ja. waar hij het nog kende. Maar ja, het ging steeds minder. En op een gegeven moment had hij zijn auto erg tegen een bruggetje geparkeerd... Uh, bij zijn auto, ja, omdat hij daar niet meer overheen kon. En dan had hij de auto had hij weer terug naar zijn garage gereden... had hij er een zeil overheen gelegd zodat maar niemand het kon zien. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar um, vaak bij zo'n patiënt, Alzheimer-patiënt, uh, krijg je een soort karakterverandering ook. Hè? Ja. En dat, dat omschrijf je in je boek heel mooi. Dat jij een keer um, op het WK Hockey zat. Dat je hem belde. Ja. En dat hij opeens tegen je zei van Filip, ik mis je zo. Ja. ja, dat was helemaal geen tekst voor mijn vader eigenlijk. Ik bedoel, dat kon ik wel merken aan mijn vader. Mijn vader en ik hadden een soort uh, een verstandhouding met elkaar. Dat als we iets, iets waarderen van elkaar, of zo, dan gaven we elkaar echt uh, een klopje op de schouder. <laughs> ja, ja. Of, uh, ja, dan, of, of op de rug of zo. Maar zo dat baards, was, een barend-barend. Ja, uh, het is een barend-barend. Het ja, uh, ja, was een soort, ja. soort, soort goedkeuring van uh, het, het zit wel goed. En de, uh, of, of, of een blik of zo. Maar echt, uh, ik mis je zo. Nee, dat was natuurlijk... Ja, zijn, hij werd natuurlijk enorm emotioneel. En het was, uh, de, dat was dat week hockey, waar je het nu heb. Dat was in Australië. Dus ik zat uh, lijfelijk ook nog heel erg ver weg. En dat ja. was ongeveer een, een maand na de, na de diagnose Alzheimer. Dus toen, uh, ja, dan, ja, dan, dan belde ik met hem. Dat, uh, ja, dat komt toen nog. En dat kon niet al te lang. En dan, ja, dat waren ook tijden dat mijn vader echt alleen zat thuis. Echt alleen in zijn, gro ja. in zijn mooie grote huis. En dat hij aanspraak nodig had. Dat hij me als ik uh, thuis was. Dan belde hij me zes keer per dag op. Ja. En dan raakte hij al een beetje in paniek als ik niet opnam. Maar ja, ik ben niet altijd thuis. Ja. En, maar dit, dit, dit deed je dat je emotioneel op dat moment ook veel? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, dan kreeg je zelf ook een brok in je keel. Ja. Dan zou je eigenlijk het liefst naar huis willen vliegen. Maar ja, dat, ja. ja het werk gaat daarvoor natuurlijk. En, uh, ja, dat deed me wel veel. Ja, ik kon het natuurlijk ook wel weer interpreteren dat er natuurlijk ook de, de ziekte daar uh, veel mee te maken had. Maar ja, het bevestigde ook wel merk van... ja. Ik moet er wel zijn nu voor mijn vader. Ja. En dat gebeurde. Alleen... Um, er kwam dus die vrouw... om het maar even zo te zeggen, die Poolse ja. vrouw... die hem wel hielp, kwam daar een beetje tussen. Hè? Want die, die hield jullie van hem weg. Ja, ja, ja om een goed voorbeeld te noemen... Mijn vader had een, een, een mobiele telefoon... en ik zat dan onder nummertje 2. En dan, ja, als hij die nummertje 2 indrukte... dan werd automatisch mijn nummer bereikt. Weet je? Dan, dan belde hij mij. En op een gegeven moment... Mocht, hij, mocht mijn vader mocht mij niet meer bellen. Um, als hij alleen was, ja, ja. zonder dat zij erbij was. Mm. En, dan, uh, en dat zei hij ook wel eens. als ze dan toevallig niet thuis waren nou, dan nou, nam van dit mag eigenlijk niet, het mag niet. Oh, ja. Dus dat was. Ja, dat was dat heel leidt erg... ook door je ziel. Ja, dat snijdt ook door mijn ziel, ja. ja. Maar uh, aan de andere kant was het zo, en, en, en dan kreeg ze weer ruzie, die twee, en zeiden: Ik ga nooit meer naar het is helemaal fout, het is helemaal fout. Maar de volgende dag was hij er wel. Als hij niet bij haar was, was hij wel alleen. Ja. En kwam kwamen de muur op eraf en er ging bijna spook in zijn hoofd. Had je niet het idee van, ik haal mijn vader in, in de buurt van ons. Van, van, wij wonen in Utrecht. Dus daar ergens. Dan, dan, dan? Nou, nee, maar, wat... Of is dat? Is Kijk, dat... we hebben wel. Een, in, in die tijd hadden we al een zorgteam geformeerd. En daar maakte mijn, mijn broers deel van uit, uh, Schoonzussen. En uh, de, uh, de twee beste vrienden van mijn vader waren erbij betrokken. Mm -hmm. De huisarts was erbij betrokken. Dus we hadden wel een team daaromheen geformeerd om mijn vader bij te staan. En om langzaam ja, tot de conclusie te komen. Wat moeten we nu qua zorg? Wat is de toekomst? Mijn vader wilde zo lang mogelijk thuis blijven wonen. was hij helemaal geheerd. Dus daar wilden we ook voor zorgen. Ja. Dus uit zijn vertrouwde omgeving hebben we wel even aan gedacht. Maar dat zou geen goede oplossing zijn geweest. En hij zei in het begin al van: eigenlijk moet je die mensen nooit ja. uit een vertrouwde omgeving halen. Ja, mijn, mijn vader, uh, ja, zijn wereld werd natuurlijk steeds kleiner. Hè. Hij was een man van de wereld, maar hoe zieker hij werd, hoe meer hij zich terugtrok in zijn eigen, in zijn eigen huiskamer. Maar nu zit hij in een verpleeghuis, nog ja, steeds. Ja, hij zat acht maanden na dat geheime huwelijk, zat hij al in, een, uh, in die gesloten dementieafdeling. En uh, ja, die vrouw die heeft dus de eigen woning verkocht, is in de woning getrokken van, uh, van mijn vader. Hmm. En eigenlijk vind ik dat het ergste van dit hele verhaal. Dat ik dus eigenlijk in de praktijk geen ouderlijk huis meer heb. Nee. Dus dat, is, uh, dat voelt Dat heb beetje. je ook dan nog eens een keer erbij. Ja, ja dat, dat, ik vergelijk het wel eens met uh, ja, mensen waarvan je wel eens hoort van... het ouderlijk huis is afgebrand. En weet je wel, ja, dan ben je zijn ook je herinneringen zijn. Ja, dat is dit ook een beetje. Want je kunt ook niet meer teruggaan. Je, je hebt geen contact met haar ook. Nee, nou ja, ik, ik heb uh, via het verpleegtehuis... hebben we dan uh, zo professioneel contact. En dat moet ik zeggen, dat doet zij ook... Goed, natuurlijk, want Hartelijk. zij heeft ook haar eigen verhaal. En, uh, ja, wij doen, en wij moeten natuurlijk het, het verpleeghuis, de verantwoordelijk artsen daar moeten handelen naar de stukken die nu voorliggen. En mm -hmm. ja, ik ben nog steeds uh, medisch volmachtigde van mijn vader. Zij is de wettige echtgenote, dat is ze nog altijd. En uh, ja, die hebben allebei hun verantwoordelijkheden, allebei hun plichten. En uh, ja, daar moet het, uh, het zorghuis, moet daarmee dealen. Maar je moet dus nog heel voorzichtig zijn om geen ruzie te krijgen boven. Behalve... Het bed in feite van je ja, vader. Maar tot nu toe zijn er hele professionele afspraken over. Okay. Maar hoe, hoe gaat het nu met hem? Mijn vader, uh, ja, ik kan niet anders zeggen dat hij al, al, al een jaar of vijf volstrekt vegeteert. Mm -hmm. um, ik vind het uh, heel erg um, om hem zo te zien. Uh, van, uh, voor mijn gevoel, van, van elke vorm van waardigheid beroofd. Maar het, het is op een, een of andere manier ook weer minder erg dan vijf jaar geleden. Want toen verzette hij zich daar heel erg tegen, tegen dat mm. proces. En hij heeft nu ook niet meer het vermogen om er tegen te strijden. En ik heb het idee dat hij zo erg in de mis zit... dat ik maar hoop dat hij ook niet meer leidt. Maar ja, zeker weten doe je dat nooit. Je hebt toen een boek erover geschreven. Ja. Uh, en je schrijft nu ja, een soort miniatuurtjes, begrijp ik. Hè? Kleine kolompjes over zijn ervaring in het verpleeghuis. En dat wil je ook weer uitgeven? Nou ja, het is ja. Sinds een uh, ik bezoek die gesloten dementieafdeling al een jaar of acht, dus ik ben ontzettend vaak daar geweest. Ik heb die hele processen daarmee ook al lange adem hebben, zeg ja. Je moet een ontzettend lange adem hebben. Dus ik ben daar heel lang. Ik heb dat hele personeel, denk ik, al drie keer overleefd van het verzorgde huis. Ja. En ik moet me iedere keer weer opnieuw voorstellen. En dan denken <lacht> ze dat, zei, dat ik daar voor de eerste keer kom. Dat is wel weer grappig. <lacht> ja, ja. ja, en wat ik nu doe, ik, ja, ik bedoel, ik, ik zie wat er gebeurt in de zorg op macroniveau. en ik vertaal dat naar kleine verhalen Ik mijn vader, wat ik daadwerkelijk mee heb gemaakt. Op microniveau, zodat het ook heel erg persoonlijk is. En ook dus begrijpelijk voor de mensen wat daar gebeurt. Huh? Ja, en daar uh, schrijf ik kleine stukjes over. Ik heb contact nu met één medium om dat inderdaad te gaan, uh, gaan publiceren. En op lange termijn wil ik dat inderdaad ook wel gaan uitgeven. Ja, maar, uh, ja dat, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar, nee. maar je hebt je iPad bij je, zie je? Ja, ik, ik heb... Uh, Kun je een klein, een klein stukje voorlezen? Ja, ik zal één, uh, één voorbeeld geven. En dit gaat dan over, ik moet daarbij zeggen, het gaat ook over Dormicum. Dormicum is een versuffingsmiddel, dat oh. bijvoorbeeld als ze uh, Alzheimer patiënten zich verzetten tegen een man, bijvoorbeeld als ze verschoond moeten worden, oh, ja. En, uh, ja dan uh, moeten ze af en toe wel versuft worden, omdat het personeel dat anders niet kan doen. Mm -hmm. En zeker niet binnen de tijdspannen die zij hebben, want zij hebben ook hun eigen problemen daarmee. Dus dan krijgen dan worden ze versuft. En mijn vader was nog wel zo, uh, een aantal jaren geleden, dat hij zich verzette. Dan ging hij wild om zich heen slaan. Dat dus een forse, sterke man. Ja. ja dat, het, maar goed, ja dit heet dan Nieuwe Arts. Maar... Oké. Okay. Mijn vader is suf. Slaapdronken suf. De dosis dormicum is verhoogd, hoor ik. Nee, de verpleegkundige weet ook niet waarom. Zij bepaalt dit niet. Zij voert alleen maar uit. Ik had het wel moeten weten. Zo staat het immers in het dossier. Als medisch gevolmachtig had ik er zelfs toestemming voor moeten geven. De nieuwe verpleeghuisarts van het verpleegtehuis heeft dit besloten, hoor ik. Hij scheen mijn vader een beetje onrustig te vinden. Een nieuwe arts? Alweer? Amper geen drie maanden geleden maakte ik kennis met zijn voorgangster. Zij drukte hem op het hart dat ik nog heel lang met haar te maken zou hebben. Zij was hier geplaatst door de directie van het zorgfusimoloog. Wil ik de nieuwe arts spreken? Natuurlijk kan dat. Als hij maar op een dinsdag beschikbaar is. Op alle andere dagen moet hij op andere locaties zijn. Hij kent mijn vader niet... Hij moet zich verontschuldigen. Hij kan onmogelijk binnen twee weken alle gezichten kennen achter de zeventig dossiers. Op een dinsdag tref ik een joviaal uitgestoken hand. Ja, deze arts is een opgeruimd type. Hij zet zijn privémobieltje privé voor mij uit. Hij heeft al een uur voor me uitgetrokken. Hij pakt mijn vaders map erbij. Hij begrijpt me volkomen. Hij zou zich vast niet zo meegaand hebben opgesteld in mijn positie. Dat met die dormicum had echt niet zo mogen gebeuren, zegt hij. Hij hecht juist aan goede communicatie. We moeten kunnen vertrouwen op de gemaakte afspraken, vastgelegd in het dossier. Maar ja, er waren net nieuwe verpleegkundigen aangenomen. Zij kenden het protocol nog niet. Ze hadden moeite met mijn vader. Ze vonden dat mijn vader zich nog te veel kon verzetten. Ze hadden het gevraagd en ze hadden toestemming. Maar ze wisten niet meer van wie. Nee, niet van hem. Hij moest iedereen ook nog leren kennen. Daarom is het zo goed dat wij nu met elkaar hadden gesproken. Uitstekend zelfs dat alle afspraken weer zijn herbevestigd. Er kan nu geen misverstand meer over zijn. En ik mag hem altijd bellen. Op dinsdag. Twee maanden later spreek ik een verpleegster. Haar collega heeft een pijnlijke rom in haar ribben gekregen. Mijn vader is ineens ook zo beweeglijk. Dat komt zo. Sinds twee weken is er een nieuwe arts benoemd op deze afdeling... Zij vindt dat de patiënten zo min mogelijk gedrogeerd moeten worden en heeft de dosis Dormicum van mijn vader teruggeschroefd. Late einde, in dit te laten einden, in dit onvoltooid gemis. Ze is gelukkig niet meer bang voor hem, maar ze weet ook niet wie hij is. In dit te laten einden, hij veegt het brood van haar gezicht, hij geeft de planten water. Hij doet de gordijnen dicht. In dit te late einde helpt hij haar op het toilet. Hij kust haar op haar voorhoofd. En dan tilt hij haar in bed. In dit te late einde. Soms leest hij dan gewoon een krant. Soms vertelt hij weer over vroeger, streelt haar eindeloos de hand. In dit te laten einden, zo uitgeleefd, zo klein. Zondag gaat hij vissen, als de kinderen er zijn. Zijnen en haar bril, soms doet zij haar ogen open, alsof zij het zeggen wil dit te laten einden. Het nummer van Wijlen uh, Maarten van Roosendaal. Het te late einde. Briljant is dit. Hè? Dit is zo'n goede tekst. Het is ja, briljant, is een eenvoud. Ja? Maar het is ook zo gevoelig, zo ontroerend. Bijna elke zin heeft een dubbele bodem hierin. En, ja, het einde is ook geweldig. Zo. Ja, ik, ik interpreteer het zo. Die, die, die vrouw die, die ja, een, een, een dementiepatiënte. Ja, die natuurlijk voelt dat ze dit ook allemaal niet wilde meemaken, die had dit eigenlijk ook allemaal niet willen. Die, die had ook euthanasie gewild. Hmm. Maar ja, dat is nou eenmaal ja, niet mogelijk. Tenminste, als je, je die laatste wilsvraag niet kan beantwoorden natuurlijk. Dat is ook een probleem wat mijn vader had. Hmm. En in die zin herken ik dat wel. Maar het is zo mooi. Het is zo jammer ook dat Maarten van Roosendaal... zo weinig te horen is op de publieke radio, op de FM tenminste. Ja, het <laughs> lijkt wel, sinds hij overleden is, uh, opeens veel meer... Ja, zo gaat dat nu, natuurlijk. Nu ja. met dit type muziek ook. Ja. Ik bedoel, Frans Bauer, Marianne Weber, Marianne je <laughs> Tegenwoordig overal nu, maar dit soort kwaliteitsmuziek. Oh, ja. En dit herkennen veel mensen, denk ik. Want je gaat ook het land in, hè? sinds jouw boek. Je ja. praat ook over, over de ziekte en over wat er allemaal gebeurt met je bijeenkomsten. Ja, ik, ben, ja, ik, ik wil het, het gesprek, het debat hierover gaande houden. Het is zo, als je in de media of in een televisieprogramma bijvoorbeeld... dan hebben ze het hierover, dan richten, hebben ze die problemen... en aan het eind van het programma komt er nog een, een vrouw uit de politiek... in de, de Tweede Kamer, meestal van de SP... <lacht> en die gaat dan aan het einde kamervragen stellen... en dan is ja. de redactie van zijn tv-programma heel tevreden. Alleen <lacht> ja, niemand luistert meer naar de Kamer antwoorden. <lacht> dan is het nee. namelijk het probleem. Dus ik wil het debat hierover gaande houden. Mm -hmm. en dus kom ik ook veel in Alzheimer-caféavonden in de plaats in Nederland heeft tegenwoordig een ja? café En daar wordt over deze problematiek gesproken. Uh, symposia, congressen. En... Uh, het is een beetje je missie geworden. Het is een beetje mijn missie geworden, ja. Er was heel weinig aandacht voor. Het, werd, het probleem werd ontzettend onderschat. Er werden hele rare dingen als we hierover verkondigd. Over het financieel misbruikers dus Of mensen, ja... Uh, nou ja, dat voert te ver om er allemaal mm -hmm. om nog op in te gaan. En er, je ziet al dat het echt... Uh, ja, dat het zin heeft om dat te... Uh, in de regelgeving verschuift er langzaam, wat in rechtelijke uitspraken verschuift. Het wordt wel degelijk nu gezien dat er hier een enorm probleem ligt. En dat is wel een enorme vooruitgang. Ja, want het de Delta-plan is nu gepresenteerd, hè? Ja, dat, dat is weer een andere... Ja, dat, dat, die, die, dat pretendeert ook een beetje van we gaan nu de oplossing zoeken voor het probleem. Er is natuurlijk geen oplossing. De ja. enige oplossing is dat er een geneesmiddel komt. En die geneesmiddel, dat, dat is er voorlopig niet. Er wordt wel heel veel vooruitgang geboekt. Maar misschien dat het nog wel 10, 20, 30 jaar kan duren voordat het echt een geneesmiddel is. Ja, er is ook een school die zegt: van ja, medicijnen kunnen we allemaal wel gaan zoeken, dat lukt niet. Eigenlijk preventie is het allerbelangrijkste. Gewoon uh, goed bewegen, niet vet, te veel vet eten, want dat tast juist daar de hersenen ja, ja, aan. Dat, dat gaat dan uit van de theorie dat bijvoorbeeld in China, waar veel meer mensen leven, maar die, die anders eten, en zo, dat, dat daar veel minder uh, dementie voorkomt. Er zijn ook onderzoeken die zeggen dat in Nederland dat uh, uh, ja, dementie relatief minder voorkomt... onder hoogopgeleiden. Ja. En, en daardoor wordt het dus een minder groot probleem. Nou ja, Met het gevaar natuurlijk, om te zeggen van mensen die het wel krijgen... van zie je nou wel, je hebt het een beetje aan jezelf... Ja. Te, en je levensstijl te danken. Een beetje, een, een, een, beetje een stigma. Ik geloof zeker dat het enige invloed heeft. En dat moet je ook niet veronachtzamen. samen. Maar ja... Uh, ja. Het zal en-en zijn. En gelukkig zet de politiek er ook wel op in. Hoor. Op en, -en. Je, moet, uh, je moet en doen aan preventie. En aan de gevolgen. En aan de verzorging. Mm -hmm. En aan de levensstandaard. En wat mij betreft ook aan uh, een betere afstemming van de wet van Elsborst. <lacht> maar uh, het gaat natuurlijk ook over mantelzorg. Hè? Het gaat hierbij ook van, ja. van, van wat kan ik doen als familie, vrienden. Uh, waar loop je dan tegenop als je dan zo het land doortrekt? Nou, dat mensen echt, uh, zich echt niet gehoord voelen dat mensen niet begrijpen hoe zwaar het is... om een, uh, uh, een partner die bijvoorbeeld Alzheimer heeft mm. te verzorgen. Daar lopen mensen echt tegen muren op. Want, uh, want het, het, ook... ergs, het ergste is namelijk... als je, uh, als je partner Alzheimer heeft, heb jij het eigenlijk ook. Want een Alzheimer-patiënt, een dementerende... raakt ook elk gevoel voor tijd kwijt. Dus een normale nachtrust zit er niet meer in. Mensen gaan s'nachts dwalen. Mm -hmm. Dus uh, je slaapt niet meer. Je eigen ritme komt van. Je eigen leven kun je niet meer leiden... Maar er is ook een schuldgevoel om iemand dan aan te huis te sturen. Dus Dat wil je ook niet. Dus eigenlijk loop je op twee manieren vast. En je kunt, uh, je, uh, als je bijvoorbeeld nog een baan hebt, uh, kun je eigen inkomen niet meer verdienen. Dat lukt niet meer, want je kunt iemand niet meer alleen achterlaten. Dus je wordt qua inkomen, wil je nog eens, uh, uh, ja, ga je enorm achteruit. Ja. En uh, ja, vandaar dat uh, iedere Alzheimer-patiënt uh, ja, tegenwoordig, als het lukt tenminste, en als er geld is, ja, wordt ook een case manager aangesteld. Ja. Zoveel maar, tijd heb je niet meer. Hè? Maar, nee, maar, zeg je? Ik zeg, zoveel tijd heb je niet meer. Hè? Nee, ik precies. Nee ik, zit, nee, ik zit even naar de klok te kijken. Ja. Maar laat je niet door mij. Uh... Nee, maar we komen daar straks gelukkig in de tweede uur uh, op terug. Ja. En dan willen we ook vooral van af praten met hopelijk een mensen gaan bellen over hun ervaringen als, als mantelzorger voor zo iemand. Want dat is natuurlijk, je zegt, er is veel onbegrip, veel moeilijkheden. Dus daar, laten we, daar gaan we straks over doorpraten. Met jou, dus blij dat je nog even blijft uh, zitten. Uh, we gaan er even uit voor de NTR met het hoorspel Mevrouw Nederland van Bert Kommerij. En daarna hoop ik dus uh, u allemaal weer te horen uh, met Kaza Luna voor het tweede uur. Tot straks. Ik? Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. De NTR presenteert Mevrouw Nederland. Een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag aflevering 10. Het contact tussen Hette en haar oude vriend uit Londen is hersteld. Wat betreft de nieuwe buurman heeft buurvrouw Tieneke een plan bedacht. Hmm. Inneke staat achter in haar tuin met een kop thee... en tuurt door een kier van de schutting. De buurman is weg. Hij werd een kwartier geleden opgehaald door een zwart busje. Het is drie uur s middags. De zon schijnt. Een busje? Hij had een tas bij zich. En Cheryl? Die zit achter in de tuin. Ik kan hem zien. Ik hoorde van een auto, maar ik dacht... ach, Het ging heel erg snel.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 Ik heb al gekeken. Als u wilt, kunt u zo mee. Hette en Tineke staan samen achter in de tuin bij de schutting. Tineke duwt voorzichtig een plank opzij. En nog één. Had altijd nog gemaakt moeten worden, maar het kwam er niet van. Daar is Shadow. Hij zit onder een wilde struik en ziet hoe de twee vrouwen... één voor één door de schutting de tuin in kruipen. Eerst Tineke, dan Hette. Hij blaft niet. Is goed, Shadow, is goed. Kom maar. Dit is niet goed, Tinneke. Dit mag niet. Straks vliegt hij ons aan. Dat denk ik niet. Als u niet wilt, dan gaat hij gewoon weer naar binnen. Nee, nee. Doe maar, doe maar. Ga jij maar voorop. Weet u het zeker? U ziet helemaal bleek. De tuin ligt bezaaid met planken, kapotte bloempotten, twee tuinstoelen. Shadow grompt een beetje, maar blijft zitten. Tineke loopt naar de keukendeur. Ze legt haar hand op de klink. Hij is open. Wacht. Gaat het wel? Volgens mij moet u gewoon teruggaan. Nu staan beide in de keuken. Het aanrecht is schoon. Het ruikt muf. Je mag ook wel eens een raam open. Is dat soep? Oh, man. Wat, wat moeten we nou doen dat hij straks binnenkomt? Hij komt niet binnen. Tineke loopt via de keuken naar de woonkamer. Het ruikt er naar verf. Moet u nou eens komen? Wacht nou even. Kom dan. In de kamer staat een bank. Op de bank ligt een deken en een kussen. Hier slaapt hij. Midden in de kamer, voor de bank, staat een schildersezel met daarop een schilderij. Naast de ezel staat een kleine tafel met tubes verf, kwasten in potjes, een doek. Nou ja zeg, een schilderij. Ja, nou, dat had ik nou nooit verwacht. Ongelooflijk. Beide vrouwen kijken naar een landschap van ongeveer 90 centimeter breed en 60 centimeter hoog. Het landschap bestaat uit heel veel zee... met rechts een paar gevaarlijke rotsen waar het water tegenaan klotst. In de verte zijn bergen te zien. Het schilderij is donkerblauw. De zee, de bergen in de verte. De rotsen zijn bruin en donkergeel. Over het water schijnt de maan. Het witte licht strijkt langs de rotsen... van rechts bovenaan op het doek tot aan het midden, beneden... In een kleine inham, rechtsonder, ligt een roeiboot zonder spanen... met een touw aan een van de rotsen vast. Een kunstenaar. Denk je? Wie had dat gedacht? Dat is toch kunst? Het is net een foto. Zo mooi. Het is nog nat. Hier, de verf is nog nat. Ik moet niet aankomen. Nee. Het is nog niet af. Wat zegt u? Het is niet af. Er moet alleen nog een lijst omheen. Ik zou het zo aan mijn muur willen hebben. Hette is op de bank gaan zitten. Ze zegt niets en staart naar de doek. Ze voelt zich niet goed. Tineke loopt ondertussen door de kamer... en schuift de vitrages opzij... zodat ze de straat in kan kijken. Hette kijkt naar de boot die dobbert in het water. Daar is Victor. Hij loopt de schilderij in en blijft staan op een rots. Hij zwaait. Het leunt achterover. Al dat water. Al dat water. Tineke is doorgelopen naar de hal en loopt naar boven. Eenmaal op de overloop wil ze in alle kamers kijken. Maar doet het niet. Als ze terugkomt in de kamer ziet ze hoe Hette is gaan liggen op de bank. Met haar handen op haar borst. Wat doet u nu? Hette! Hilde, sta op! Hilde. Ja? Weet je nog dat ik je vertelde over dat moment? Welk moment? Waarop ik wacht, waarop mijn leven zou gaan veranderen. Ja, dat weet ik nog. Wil je samen met mij wachten? Maar op. Op dat moment. Ik weet niet of ik het herken. Wat? Het moment waarop het gebeurt. Ik denk dat dat moment nu gekomen is... Ja. Doodsoorzaak van hetten van assen: acute hartstilstand. Net als haar man nu langer dan een jaar geleden. Tineke kon niets meer doen. Belde de politie en bleef bij haar tot ze werd opgehaald door een ambulance. Al oh, hetten. Ze werd opgebaard in de kleine slaapkamer beneden. Victor nam direct een vliegtuig en hielp bij het voorbereiden van de crematie. Ik ben er morgen. Op de kaarten kwam te staan Hilde van Assen, een unieke vrouw. De politie wilde weten wat zij in het huis van de buurman deden. Tineke zei dat ze een vreemde lucht had geroken... en dat zij niet alleen durfde te kijken waar het vandaan kwam. We dachten dat er brand was... De man zag zij nooit meer terug. Wie hij was, waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe was gegaan, niemand wist het. Voordat het huis werd leeggehaald, haalde zij het schilderij weg en hing het boven haar eigen bed. Iedere avond keek ze ernaar en iedere avond huilde ze. Shadow ging naar een dierenasiel, maar werd een paar dagen later door haar opgehaald omdat ze het zielig vond. Ze kocht een mand, een dure riem en een waterbak. Kom maar. Op haar eigen telefoon vond ze een uitgebreide verzameling foto's... die Hette de afgelopen tijd had gemaakt. Een zelfportret in de badkamerspiegel. Blote voeten in het gras. Gedekte tafels voor één. Het uitzicht vanuit haar slaapkamer boven. Maar ook foto's van Tineke terwijl ze het huis verliet of thuis kwam. Foto's van plantjes in de vensterbank. Wolken. Soms dacht ze de man te zien lopen in het winkelcentrum... maar iedere keer was hij het niet. Ook droomde ze zo nu en dan over hem. In die dromen werd hij steeds mooier, sterker en gulziger. Dan werd ze bezweet wakker en stond vervolgens uren onder de douche. Een foto die Hette maakte waarop hij het huis uitkomt met shadow... en waarop hij goed te zien is... printte zij uit en bewaarde ze in haar nachtkastje. Ze kocht een laptop en zocht op het internet naar hem. Iedereen zat op Facebook, dus ook hij. Ze maakte een profiel aan, noemde zichzelf mevrouw Nederland... en ontving vriendschapsverzoeken van mensen die ze niet kende. Omdat ze geen enkele aanwijzing had... zocht ze naar afbeeldingen met daarop eenzelfde soort kustlijn... zoals die op de schilderij te zien was... Ze zocht op woorden zee, maan, rots... en kwam uit in Engeland, Canada en Kroatië. Dat laatste leek haar het meest aannemelijk. Uiteindelijk nam ze een foto van het schilderij... en gebruikte dat als header bovenaan haar Facebookpagina. Als profielfoto koos ze een foto van Shadow. In het lege huis naast haar kwam al snel een jong gezin te wonen. Tieneke ergerde zich aan het kind een meisje van vijf. Ze noemde haar Pieneke in plaats van Tieneke. Op mooie dagen jengelde ze langdurig. U heeft één voicemailbericht. Dag Hilde, dit is Leopold. Waarom bel je niet meer? Heb ik weer iets verkeerds gedaan of gezegd? Wat is er? Ik mis je. Poi. Leopold sprak meerdere malen een voicemailbericht in op beide toestellen. Dag Tineke, nu probeer ik het maar even bij jou. Ik ben het Leopold. Ik maak me zorgen om Hilde. Ik heb haar nu al meerdere keren proberen te bereiken. Tineke herkende zijn nummer, maar nam niet op. Op een woensdagmiddag om half vijf belde ze terug. Terwijl ze het nummer intoetste, wist ze niet wat ze moest zeggen. Ik heb slecht nieuws. U raadt misschien al waarom ik bel... U moet niet schrikken, maar het gesprek duurde niet lang. Dus... Ik uh, ben blij dat je gebeld hebt. U moest het toch weten. Mag ik je nog eens bellen? Natuurlijk. Dit is niet hoe ik normaal ben. Nee hoor, het is goed. Wij hadden een heel bijzondere... Verstandhouding. Ik weet het. Hoe is het eigenlijk afgelopen met Shadow? De hond? Ja. Die ligt hier, naast me. <laughs> Ik heb altijd een hond willen hebben. Hebben ze geen honden in Londen dan? Leopold bleek ook op Facebook te zitten. Na het gesprek werden ze vrienden. Tineke plaatste extra veel foto's van Shadow... omdat ze wist dat Leopold dat leuk vond... Hij likte iedere foto die zij plaatste. Naar de oorsprong van de foto van het schilderij bovenaan haar pagina vroeg hij niet. Na een tijdje veranderde ze het in een mooie zonsondergang die ze via Google had gevonden. In het huis van Hette, tegenover haar, kwam uiteindelijk een oude weduwnaar te wonen. Een kleine man met spierwit haar. Zij zag hoe hij iedere ochtend en iedere avond de gordijnen open... En dicht deed. Hij kreeg nauwelijks bezoek en liep soms met zijn rollator door de straat heen en weer. Soms liep Tineke samen met Shadow met hem op. Het duurde even voordat zij telefoonnummers uitwisselden. Ja, dag met Tineke. Van de overkant. Ik ga zo naar het dorp. Kan ik misschien iets voor u meenemen?